We waren nu een week op zee. We koersten naar het zuiden. De winter lieten we langzaam achter ons. Volgens schellevis zaten we in de buurt van de Lini. Weet jij niet wat dat is, die Lini? De Evena! Een centuurtje op die boit van die aarde! Precies halverwege! Zolang de walvisgronden nog niet waren bereikt... en er nog niet werd gejaagd, was er weinig te doen. Alle dagen leken op elkaar. En ik vroeg me af... Of ik het juiste besluit had genomen om naar zee te gaan. Was dit waarnaar ik had verlangd? Om ons heen was slechts de zee. En aan boord kende ik inmiddels alle gezichten. Totdat er op een dag een nieuwe en vreemde gestalte op het achterdek verscheen. Kwikwer zag hem het eerst. een Agap. Agap. Daar was hij dan eindelijk. Een indrukwekkende gestalte, lang, breed geschouderd. Hij staarde recht voor zich uit. Een doordringende, vastberaden blik, alsof er een vuur in hem schuil ging. Zijn gezicht vertoonde een opvallend litteken. Vanuit zijn grijze haar liep een dunne witte striem naar beneden tot onder zijn kleren. Met één hand hield hij zich losjes aan de reling vast. Hij stond een beetje schuin. Pas na enige tijd zag ik dat been... Een witte, ivoren stomp tot onder de knie. Dit kunstbeen leunde in een gat van een paar centimeter diep... dat speciaal voor dat doel in het dek was geboord. Plotseling weerklonk zijn stem. Meneer Starbuck, verzamel iedereen op het achterdek. Ook de uitkijk, iedereen. Binnen de kortste keren stond de voltallige bemanning bij elkaar... en keken we nieuwsgierig, maar ook met de nodige angst... naar kapitein Agap. Wat doe je, mannen? Als je een walvis ziet. Nou? Euh, euh, uh, roepen, roepen de spuitereen, kapitein. Roepen daar spuit ja, ja, nou, spuitereen. De ja, roepen. Spuitereen, roepen we. En dan? Wat doe je dan? Sloepen uitzetten, kapitein, en naar achteraan? Ja, naar Slopen sloepen uitzetten, ah, sloepen uitzetten. Ja. Ja, en welk We lied, lopen. mannen? Ja. Welk lied wordt er dan gezongen? Uh, de, de, de, wolf is dood of de boot in duigen, kapitein. Ja, de walf is dood of de boot in duigen. De walf is, ja, is dood. De boot, duigen. De wolf dood. De boot in duigen. De walf is dood. Hey. Goed zo, mannen. Opgelet nu. Zie je dit Spaanse muntstuk van puur goud? De eerste van jullie die een witte walvis ziet met een gerempelde kop... ...een scheve kaak en harpoenen als kurkentrekkers in zijn lijf... ...diegene mannen verdient dit goudstuk. Wacht! Een potvis is het, mannen. Een witte potvis, zo bleek als de dood. Hij is de dood. De dood van vele onschuldige dappere zeelieden, mensen zoals jullie. Hij is het verderf dat woedt in het binnenste van de aarde... Onder het wateroppervlak van de oceanen. Hij is het kwaad. Het kwaad dat vernietigd moet worden. Wij, mannen. Wij zullen dit kwaad vernietigen. Uitroeien, verpletteren. Daarvoor zijn jullie hier aan boord om die witte walvis op te jagen. Over alle zeeën van de wereld tot hij zwart bloed spuit. Vervloekt dit blanke monster Moby Dick. Sweer met mij, mannen. Strijders tegen het kwaad, sfeer met mij! Dood aan Bobby Dick! Dood aan ons allen als wij hem niet doden! De walvis dood op de, in de <laughs> Wat is er, meneer Stapen? Waarom dat lange gezicht? Is de witte walvis geen gooi voor u? Bent u bang, meneer Staapen? Bang voor Moby Dick? Ik ben voor de duvel niet bang kapitein. En zeker niet voor één enkele vis. Zonde dat is het. Zonde van een goed schip. En zonder van zijn bemanning. Daarvoor ben ik niet uitgevaren. Om wraak te nemen op een stom dier. Dat handelde uit blind instinct toen hij werd opgejaagd. Ik ben hier om op walvissen te jagen. <laughs> walvissen zijn er voorlopig genoeg, meneer Starbuck. Van Moby Dick is er maar één. En die is voor mij. Waar gaat niet mijn dwars te zitten? Ik heb de hele bemanning achter me staan. Hoor maar. Ah, ah. Even plotseling als hij was gekomen, was kapitein Agap ook weer verdwenen, naar zijn hut achter in het schip. Wat was er gebeurd? Iedereen was door het dolle heen geweest, maar waarom? Wie was die Moby Dick, die we met z'n allen zo hard hadden vervloekt? De dagen daarna probeerde ik wat meer over hem aan de weet te komen. De meeste matrozen wisten nauwelijks iets van hem. En degene die wel iets wisten, wilden maar weinig over hem kwijt. Zelfs mijn vriend Kwiqwer niet. Kwiekwe. Weet jij wie Moby Dick is? Gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Maar harpoen is scherp. Maar, maar waarom is hij zo gevaarlijk? Wat heeft hij dan gedaan? Weet jij het, oude man? Ken jij Moby Dick niet, jongen? Nee, meneer. Jij weet niks van de walvisvaart, hè? Nee. Laatst. In de zee, in de duistere zee. Zullen de monsters, matroos, die daar beneden, die daar zijn droevig einde voelt. Heilige Marie, moeder van Maar iedere man die op zee is geweest als de bruutste popperreek, is voor geen van die monsters zo bevreesd als voor dat vrede witte beest met een amobideek. Maar iedere man die op zee is geweest als de bruutste popperreek, is voor geen van die monsters zo bevreesd als voor dat vrede witte beest met een Dick. Wie kent er dan niet Timor Jack? Zijn fontein spat de hemel ho, ho. Bij het eiland die mor, juist op die plek, hield geen enkel schip droog. Een ander monster was morgen, meneer. Men noemt hem de koning van Japan. Er zijn er velen die hem hebben gezien. Maar weinig kwamen in een haven aan. Letter een de reus! Hij droeg vreemde tekens op zijn rug. zijn start was deze ja he. En dan was er tot slot nog Nieuw-Zeelandse Jan, zwart met één witte vlek. Ik geloven ze zijn nek, een mooi beest hoor, dus dat geen kwaad bij, maar uh die schepen joeg hij naar beneden, brak erom met zijn bek Maar iedere man die op zee is geweest als de bruutste is voor geen van die monsters zo bevreesd als voor dat vrede weer de beest met de naam Bobby Maar iedere man die op zee is geweest als de bruutste is voor geen van die monsters zo bevreesd als voor dat vrede weer de beest met de naam Bobby Hee de man die denkt zijn.